Dit is even de Jong met het NOS-journaal. Vijf medewerkers van de politie in Almere die zich hebben misdragen, hebben straffen gekregen. Variërend van een berisping tot voorwaardelijk ontslag. Drie van hen zijn overgeplaatst. De politie begon in december een onderzoek naar klachten over negen politiemedewerkers. Het ging onder meer om ongepast en grensoverschrijdend gedrag onderling, maar ook naar burgers toe. Ook waren er meldingen over discriminerende en seksistische uitlatingen. Vijf van hen hadden de regels overtreden en zijn daarvoor dus gestraft. Nieuwe woningen worden door vertragingen bij de bouw vaak veel duurder dan begroot, meldt Nieuwsuur. Volgens berekeningen van het vaktijdschrift Vastgoedjournaal kan dat verschil oplopen tot 50.000 euro. Het komt doordat de kosten voor planning, financiering, bouwmaterialen en arbeid door vertragingen veel hoger uitvallen. De bouw van een nieuwe woonwijk duurt gemiddeld 10 jaar, maar de meeste tijd gaat zitten in regelgeving en bezwaarprocedures. De daadwerkelijke bouw duurt maar 2 jaar. Na de zomer stemt de Eerste Kamer over de nieuwe woonwet... die de bouw van woningen flink moet versnellen. De Amerikaanse acteur en voormalig professioneel worstelaar Hulk Hogan... is op 71-jarige leeftijd overleden, meldt de entertainmentwebsite TMZ. Hulk Hogan was met zijn bandana en grote snor een bekende verschijning. De afgelopen jaren voerde hij luidruchtig campagne... voor de Amerikaanse president Donald Trump. Hulk Hogan zou zijn bezweken aan een hartaanval. De achttiende etappe van de Tour de France is gewonnen door Ben O'Connor. De renner uit Australië kwam na een loodzware bergrit als eerste boven op de Col de la Lose. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. De Sloveen reed in de laatste kilometer nog weg bij zijn grote rivaal, de Deen Jonas Vingegaard. Het weer vanavond neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Vannacht kan er motregen vallen. Het koelt af na 18 graden. Morgen is het bewolkt. En vooral in het zuidoosten is er kans op een bui. En dan wordt het een graad of 23. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de A9. Vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen is de linkerrijstrook dicht, staat een kapot de kapotte auto op 20 minuten vertraging. En op de A10 Zuid, de buitenring bij Durgerdam... nog 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 farewell nothing's left in our homeland for folks like us no future Bye. even opletten met, uh, met het uh, juist uitspreken van de naam... Uh, van degene die uh, daarvoor hebt uh, gehoord. En dat is Sioux. Siyu. Ik weet niet of ik het goed uh, heb. Maar goed, uh, dat mogen uh, mensen uh, mij op het vestje spugen. Als dat niet zo is... Farewell, Indonesië, hoorde je daarvoor. En uh, daarachter hoorde je de winnaar... van de mooie noten van 2024 mensen. Namelijk Wolfgang. Die had uh, voor het eerst...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 Taste the sweetness of it. I feel like you're made for me.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 Please. So they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 redelijk rustige, meer singer-songwriter-achtige geluid heeft... Ja. ...dan wel met een complete band. Ja, eh, dan nog even over, over jullie zelf, want uh, waar komen jullie vandaan? Als Vols Perspective. waar is de band eigenlijk uh, ontstaan? Laat ik het dan maar even netjes zeggen. Delft. Delft, ah, dat is toch wel een uh, mooie broedplaats uh, voor de muzikaliteit uh, lijkt mij, of niet? Zeker, ja, heel veel mensen die daar hele mooie muziek maken...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 Ik heb het overwogen, maar het is niet de moeite waar. Gevangen door nostalgie. Maar nooit zal ik weten, nooit zal ik weten. Veranderende kleuren is weer eindelijk. Zeg maar, ik kan niet uit mijn woorden, wanneer de twijfel overwint, Dat is wanneer de stilte ons weer vindt. Ik voelde mij ook vaak alleen. Ik had twee oudere zussen, die waren lief voor mij. Maar als een meisje mij wilde kussen, dan liep ik haar het liefst voorbij. Ik ben bang dat ik uit de toon, bang dat ik uit de toon val. Ik ben bang dat ik uit de toon, bang dat ik uit de toon val. Toen na de middelpaden, zat altijd voor en in de klas. Ik durfde nauwelijks iets te vragen.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 Jaren later, de schade en schande wijs. Smaak af en toe een flater. maar hart toch ook gewoon het ijs. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, is: Ja, het maakt niet uit. Want wat mama nooit mag zeggen. Ik ben uniek en ik zing het luid.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 I can't to figure out if this is all pain or if this is something new i tried to decode all my thoughts i tried to And pull. Don't want to throw this spark away. But these moves I can do.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 Sometimes, and I hope they're doing good, but I hope I'm doing better, man, it's so Stick.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 Of the words said in stone or straight. But further up the west, there's a wealth that will last. It's where we go, 'cause it's what we own. Don't fear the skies black with birds, crooning my words to the beating of the deafening heart. And when we return from the top to descend and to talk, I hold the meaning of the words set in stone—a strange revelation.